Eight, seven, six, five, four, three, two, one. one.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 Want je weekend is weer begonnen. Welkom bij een nieuwe aflevering van See It op Jou, CMM Zandvoort 106.9. Ja, drie uur lang zie je Dampende, stampende hits. Oftewel, Zandvoort's grootste dansvloer. Hij is weer geopend. En waar gerust een dansje? Mijn naam is DJJK. En we trappen af met deze lekkere nieuwe plaat van Gregor Salto. En je herkende de MC wel. Chapel, wat een sound. We get high. En ja, weekend High, nou dat gaan we de komende drie uur zeker worden. Want wat hebben wij vanavond allemaal in de show? Ja, de tickets van Sensation vliegen de deur uit. Welke tickets zijn dat? Is het Nederland, België, Duitsland? Of waar dan ook waar Sensation zijn vleugels uitslaat? Je hoort het straks bij de hete nieuwtjes. Noop is doop En Bloemen naar zijn strand. Dat is een hele mooie combinatie. Wie, wat, waar en wanneer. Ik heb alle info voor je. Zorg dus dat je hem hier houdt. En ja, natuurlijk rond die klok van 10 voor 10. Hij staat er weer helemaal klaar voor. De Party guide. Alle hete feestjes op een rij. Dus je hoeft niet door alle flyers en alle internetpagina's te gaan. En wij hebben gewoon de betrouwbaarste Party guide. Gewoon leuke feestjes. Wat hebben we natuurlijk nog meer? Tweets en beats. Alle eten tweets uit de dj zien. En ze beginnen steeds sappiger te worden, want Miami... The World Music Conference Miami. Hij zit eraan te komen. Dus een hoop hete nieuwtjes. Vanuit het koude kikkerlandje Of van het buitenland. Je hoort het straks bij Tweets and Beats. En zoals gezegd. Heel veel lekkere muziek. Van 10 tot 11. DJ Dion Sydney In een back-to-back -back set. Of non-stop. Je gaat straks allemaal meemaken. En vanaf 11 uur. DJ JK. Helemaal solo. Gaat hij knallen. En ja. Ik heb lekkere muziek. Zo, ook deze. Adele. Rolling in the Deep. En dan hebben we niet de gewone versie, nee. Benny Royal heeft er een heerlijke mix van gemaakt. En je hoort hem nu. Tot 12 uur is het, zie je het. Op de 106.9. Hou hem hier.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 ROLLING IN THE DEEP En geef er je eigen invulling aan En je krijgt dit Ongelooflijk, hij doet het ontzettend goed op de dansvloer En als ik de Twitter rubriek mag geloven De DJ's, die houden er ook van Dus je zult hem zeker veel vaker hier gaan horen En ja, misschien toch maar eens kijken of er ook een leuke radio edit van deze track te maken is Je gaat het allemaal meemaken hier Bij jou zie je het op CFM Zandvoort Fantasy Island. De lijnen voor 2011. Ja, 2010 zou natuurlijk een beetje oud-nieuw zijn. Recentelijk werd bekend dat Fantasy Island Festival dit jaar is neergestreken op recreatiepark Het uh, Rus, uh, Rutbeek. De kaartverkoop is op Valentijnsdag gestart en de eerste 2000 tickets zijn inmiddels bijna allemaal verkocht. Daarmee is het einde van Early Bird Ronde 1 in zicht en het. Uh, is het de hoogste tijd voor de tweede ronde? Mocht je toch nog in de kopgroep willen eindigen, raad de organisatie aan uiterlijk deze week tickets aan te schaffen. En uiteraard is de presentatie van de line-up een van de hoogtepunten in de aanloop van, de van dit geweldige festival. Bereid je vast voor en zet je schrap, want Fantasy Island garandeert keihard te gaan knallen. Ja, wat staat er dan zo zoal? Uh, de mainstage D-Block en ST van Zani Tatanka: Alpha 2 vs Luna, B-Front, Digital Punk. Nou ja, nog een hele namen. Dan hebben we ook de Hardborn met Neophyte, Nosferatu, Vince, Mad Dog, uh, Root Boys vs. D-Junction, Tomcat, uh, Masters of Noise, MC Epster. Dan hebben we een uh, Back to the Future met DJ Rob en MC Duo, The Dark Raver, BuzzFist versus Dano, Gizmo, Waxweasel, oftewel uh, de Hardcore... Uh, dan hebben we een Dirty House stage ook nog eens een keertje. Fato Gonzalez met MC Chen, de Dark raver in een Dirty House zit. La Kennedy, German, S, Stefan Vilijn, Funks. MC Lady B uh, die is ook aanwezig. Dan hebben we nog uh, de stage Twittle. Jan Liefhebber, Rick Angel, Kikser Update, Commander... En nog vele namen. En iedereen heeft in zijn omgeving uh, vast wel een talentvolle DJ die het helemaal in zich heeft. Waardoor het grote aanbod van DJ's toch niet helemaal doorheen uh, kan komen. Specifiek die DJ's maken nu kans op een optreden tijdens Fantasy Island 2011... Wat uh, moet je daarvoor doen? Is een demo insturen op de volgende manier. Plaats je demo www.soundcloud.com en zorg ervoor dat je mix te downloaden is. Zorg ervoor dat je mix tenminste 60 minuten lang is. Stuur een mail naar contest.fantasyislandfestival.com Met daarin je naam, telefoonnummer en een korte uitleg over je muzikale achtergrond en of producties... Doe je dit allemaal voor 1 april, dan ding jij mee, want uit alle inzendingen die binnenkomen zal de organisatie een selectie maken en daarna zal de werkelijke contest beginnen. Vanaf het moment dat je geselecteerd bent, kunnen jouw vrienden vrienden en van vrienden, ouders, tantes, ex-klasgenootjes, klasgenoten en vakantieliefdes ervoor zorgen dat jij op Fantasy Island staat. Dit is uh, mogelijk omdat de meest populaire talenten namelijk een plek verdienen. De exacte spelregels en het aantal plaatsen dat beschikbaar is, wordt op 1 april bekendgemaakt. tezamen met de geselecteerde deelnemers. Wat betreft de muziekstijlen laat de organisatie weten dat er maar één voorwaarde wordt gesteld. De muziekstijl moet passen binnen het programma dat Fantasy Island aanbiedt. Ja, dan nog even over de voorverkoop. Zoals bekend is de voorverkoper inmiddels gestart en zijn kaarten te koop op www.fantasyislandfestival.com of via een van de 180 vestigingen van de Free Record Shop. Vroege vogels, early birds oftewel, kunnen nu nog tickets aanschaffen voor slechts 22,5 euro. Let wel dat er slechts een beperkt aantal kaarten tegen deze prijs verkrijgbaar is. Je hebt ook nog een combi-ticket voor Fantasy Island en Fresh -tival. Festival en Fantasy Island delen vanaf dit jaar hetzelfde terrein. Hierdoor ontstaan voor jou als bezoeker enkele voordelen. En om deze voordelen te bekrachtigen, hebben P Productions en Absolutely Fresh besloten combi-tickets aan te bieden. Zodat jij voordelig naar beide festivals kan. Wil je meer informatie over dit hele feest, de complete line-up en natuurlijk de kaartjes? Ga dan naar www.fantasyislandfestival.com. Tot zover dit nieuwtje, zometeen nog heet nieuws over Sensation en de verdere kaartverkoop. Le Grand gaat ergens draaien. En wij hebben hem klaarstaan, die hele hete partykite. Rond de klok van 10 voor 10. En natuurlijk, heel veel lekkere muziek zoals deze plaat. Rovero, In My Bedroom, tezamen met Dead a Fact. Hoor je hem hier? Op jou zie je hem I want you in my bedroom Zou dat iemand jou roepen uh, dat uh, in mijn bedroom werd gegild uh, door Rolf Ero en That's In Of niet? Nee. Oh, nou. Ineens is hij er hoor. Ik hoorde hij jou, hij ik hoorde, hoorde jou in mijn. Ik, ik zag jou rooksignalen geven vanuit het studio, man. Ja, ja, ja. ja dat blijf Ja, nou? Ja, ja, dat is altijd het geval. Ja, Hé, hey, leuk, leuk dat je er bent, Dennis. Ja, spits weer op de snelweg, joh. Is niet allemaal. Ongelooflijk. Maar leuk dat je erbij... Ja, Dennis ja. En Dennis, hoe zag jouw week deze uit? Had jij nog een hele gave remix gemaakt? Want jij was bezig met uh, Roger Sanchez ja. together. Uh... Hij is af. Hij is helemaal af. Hij is zonde. af. En kunnen we hem vergelijken met afgelopen uh, vrijdag? Kwam uh... hij voorbij in je set? Dat was een testversie. Ja. Is er nog veel aan veranderd? Nou, De, de opbouw is veranderd. Uh, de stemmen zijn wat beter ingewerkt. Kwalitatief is hij verbeterd. En, uh, ja, het is gewoon nu een hele plaat geworden. Kortom. De testversie was echt een beetje alles achter, allemaal probeerseltjes achter elkaar en nu is het gewoon echt een plaat, nu is het één geheel. Ja, en ik moet ook uh, toegeven, ik had hier de mailbox openstaan en we hadden natuurlijk gezegd, geef je mening erover, spuit het eruit wat, wat er allemaal uh, met de plaat is. En dat hebben de mensen ook gedaan en uh, ja, we gaan hem straks gewoon weer openzetten, onze mailbox, hij staat trouwens nu al open. Zie het at cfmzandvoort.nl Voor al jouw hete nieuwtjes Jouw uh, verzoekjes uh, Noem het maar op, alles wat je kwijt wil aan ons Ja, of wat je liever niet kwijt wil Zet het gewoon in de mail We horen het graag hier natuurlijk ja. En ja, we zijn natuurlijk ook nog steeds via de Twitter te bereiken At Dion Sidney, Nog steeds Ja, nog steeds Op de Twitter En ja, Dennis Wij zijn natuurlijk afgelopen jaar naar uh, Sensation Jazeker. Amsterdam geweest Ja, ja maar de tickets voor Sensation, die vliegen alweer de deur uit. Ja, voor de... Heb ik wat gemist? Of is het uh, voor een ander feest? Nee, dit is, voor de, dit is in Duitsland. Voor de, in, in de Hasselt Arena. In Hasselt. 12, 12 maart. Dus de, de Celebrate Life. Wat wij dus vorig jaar hadden. Dat is nu in Duitsland. Oké. Okay. ja een andere line-up. Nou, we gaan eens eventjes kijken. Want wat staat er in uh, de line-up? Oh, in de ETS Arena staan DJ's zoals Martin Solveig, Chucky, Lateback Luke en de Belgische broers Dimitri Vegas en Ooh. Like Mike, jouw helden. Ja, die uh, heb ik altijd. Dat was Kiddelijn zien, Dat zal wel goed knallen daar ook. Ongelooflijk. Ja, toch nog even... Ik heb nog een paar feitjes op een rij gezet. Ja. Uh, Amsterdam trekt 38.000 personen. Ja, dit, Gemiddeld 35% van de bezoekers komen uit alle landen ter wereld. Nou, dit, Voor... dat hebben wij wel... Uh, dat is ons wel opgevallen. Hè? Ja, één groot feest. Ja. één grote witte massa. Ja, en vorig jaar in Hasselt waren er bezoekers uit meer dan 20 landen. Waaronder Mexico, Nieuw-Zeeland, Canada en Israël. Uh, wereldwijd zijn er meer dan 3 miljoen bezoekers. Uh, de Sensation-productie is een van de grootste tourproducties binnen de entertainment sector. Klitter Glamour, een vijftigtal loges waar tal van BV's en mensen uit de muziek, fashion en showbiz aanwezig zijn. Ik kan je na hoeveel, hoeveel er van die bedrijfjes gewoon meewerken aan zo'n evenement. Gewoon één zo'n avond of twee avonden soms. Ja. Weet je, wat, uh, wat een... ...wat er allemaal uh, aan geprepareerd wordt gewoon. Ja, en Dennis, jij bent een beetje van de, de sportvergoal en van de gewichten. Het podium weegt een slordige 8 ton. Er hangt in totaal 56 ton in het dak. Er wordt in totaal 130 takels. Is zeg maar, uh, pak een beetje, 3 kilometer aan kabelketting ...en 600 meter trussstructuur gebruikt. Nou, dan nog eventjes uh, voor het heldere licht onder ons... In totaal zitten er 1900 lampen verwerkt in de show, met een verbruik van 700 kilowatt tijdens de show. Oftewel, ik wil die energierekening niet zien. Nee. <laughs> Zo, nu, dit, mag dit, ook... is de, dit is denk ik de nummer 1 klant van uh, de Daimler, of de Newon. Ja, Neko, noem het maar op, er staan gewoon een paar uh, windmolens ik denk, ik denk, ik denk te draaien als, als bij hun voor de deur komt, dan staan ze met open armen van, Dunken. Ze krijgen een hele grote taart. Ja, witte. Dan is het overstappen naar een nieuwe energiemaatschappij zeker uh, logisch. Ja. Dennis, kunnen we straks nog wat leuks verder in jouw set gaan verwachten? Want dan pakken we gelijk uh, eventjes tussendoor, tussen het ja, nieuwtje. dan pak ik heel snel mijn map erbij. Pak er maar eventjes bij. Doe dat gewoon eens eventjes. Gewoon even doen. Waarom? Omdat het kan. Uh, een uh, bootleg van de White Stripes, Seven Nation Army. Oeh, dat is een leuke plaat ja. Ik ken uh, deze bootleg voor denk ik nog niet Nee, het is een nieuwe 2011 bootleg Van Ken Loy um, een, een nieuwe Layback Luke met Steve Aoki Klopt uh, Turbulent, Turbulent. Uit, uit Lateback Luke's uh, label Mixmash ja. Uh, ja. ja, het is echt een, echt een knaller Dat hoor uh, ik uh, ja, Ik verklap het gewoon al De Twitter stond er bommetje, bommetje vol ja, over Het is echt keihard gewoon een uh, nieuwe Nicky Romero. Solar. En... Een remix van, van Chesto's allereerste uitgebrachte plaat. Black Trommel. Die van, ken uh, ik niet. Ik dacht dat uh, Flight plaat. 643... Uh, nee. Uh, nee, eerst was het Black Trommel met uh, Montana en Storm. Zijn, uh, zijn partners in crime van, uh, toen hij nog bij Black Hole zat. Oké. Okay. Een uh, Nicky Romero bootleg van Usher, Moore. Ja, die heeft hij weggegeven. En inmiddels ja. is hij al meer dan uh, 3000 keer gedownload. Nou, ik ben dus die 229, 199ste... Ja, was je er niet zo snel bij dan? Nee, ik... Uh... Je had hem wel laat. Uh, ja. Oké, okay. kortom, een hele gave set kun je straks verwachten. Wil je meer weten? Straks natuurlijk. De tweets en beats. En nog meer hete nieuwtjes. Nu eerst naar deze lekkere, groovy plaats van Funkagenda. Afterclub in de Riva Star Remix. Naar de Twitter rubriek Tweets and Beats en dan over Funk Agenda. Hij zat van de week te twitteren. En wat zegt hij? Ik vind het wel niet leuk als mensen muziek van me stelen door meer of meer de illegale downloads. Maar als ze er dan ook nog eens een verkeerde foto van mij erbij doen. <laughs> Dat was gewoon te grappig Dennis. De hij had een uh, Twitterfoto gewoon van een totaal andere DJ met zijn track. <laughs> dus uh, ja, de, de, hij zegt, dat ben ik helemaal niet. Dus ja, Loser. Ja, met, met recht, ja. Hé hey Dennis, jij houdt ook altijd wel van een feestje, Ja, absoluut. Nou, dan heb ik hier een mooie. Ze zit inmiddels al bijna 20 jaar in het vak. En is met afstand Rotterdam's meest bekende vrouwelijke DJ. Over wie hebben we het dan? Miss Monica. Heel goed, Dennis. Ze, werkt zij niet wel eens samen met Abo Ramos? Met Platen, Rotterdam ja? City of ja, klopt. Ik heb haar een keer een demo gegeven samen met Joey. Wa ja, dat was ze door... in Bloemenau ja, toch? Toen ja, toen waren we door haar uitgehoogd. was uh, Salina tour met uh, Abo Ramos en haar. En uh, John, DJ Sean was er ook. Ze is een uh, best wel aardige vrouw. Dat is mooi om te horen. Ja. Hé, hey, maar deze maand viert zij haar 40ste verjaardag. En dat laat zij zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. Met een fucking 40th birthday bash wordt deze gelegenheid even flink onder de aandacht gebracht. En natuurlijk hoort zij haar verjaardag in haar eigen stad te vieren. Daarom is de Rotterdamse Club Catwalk op zaterdag 12 maart het toneel van dit spektakel. En pak Monika een avond flink uit. Ja, Dennis, nog even. Ja. In de jaren negentig was Monika een van de steunpilaren van de Roemrucht, Club Nighttown in Rotterdam. Zoals ze was eerst begonnen op uh, strand in uh, Scheveningen, volgens mij. Dat durf ik niet te zeggen. Ja, toen had ze hele grote feesten georganiseerd. Ze kwamen ook echt uh, Chesto en John en uh, al die grote. De namen kwamen daar ook draaien. Daar was zij volgens mij mee begonnen. Met een uh, aantal mensen. Okay, ze zo, heeft ja. zo, zo ook een beetje de roem volgens mij gekregen. Ja, ze was eerst uh, trouwbezoekster uh, van de, Roemrug, de club Nighttown. En niet veel later werd ze daar resident DJ. En kreeg ze haar eigen maandelijkse populaire zaterdagavond. Natuurlijk ging dit niet onopgemerkt voorbij in de rest van het land. En voordat zij het wist, reisde zij het hele land door... om in alle clubs en op alle grote festivals te draaien. Helaas moest ze eind jaren negentig een break nemen van vijf jaar vanwege een langslepende ziekte. Maar ze kwam terug. 2024. Met een knal. En ja, sindsdien staat deze dame weer elk weekend achter de draaitafels... van clubnachten tot classicfeesten en van festivals tot bruiloften. Nou ja, die bruiloften, dat zal wel meevallen, denk ik. <laughs> oh, het beetje zal in ieder geval van, een leuke Frans, bruiloft zijn. Een beetje dan. Fransje bouwer. Zeker te weten. Nou, ze worden ook heel vaak met vogels door uh, Miss Bunty bijgestaan. Ja, en dat zijn natuurlijk uh, spettendere optredens. Uh, voor deze avond is er geen voorverkoop en kaarten zijn alleen verkrijgbaar aan de deur. Maar er ja. dus zal er een goede uh, lange rij staan. Zo komt dus op tijd, uh, zou ik zo zeggen. Ja. Nou ja, Dennis. Be there, be there or be square. Als we tijd hebben, gaan we er zeker eventjes langs. Gewoon gewoon we even, even, even, gaan we er even een... Gewoon even proosten. Even, we, zo. even een het uh, verjaardagstaartje bakken. Nee, even een cake Even cakeje. Even cookies with a smile. Precies. Dachten het wel. Hé, hey, zo meteen rond de klok van 10 voor 10 een paar hete feestjes. En we gaan dit weekend ook gewoon naar België. Welk feestje daar zaten u? hoort het straks hier. Allemaal in de partykite. Nu eerst naar deze lekkere plaats van Lock and Load... Hij is alweer een tijdje uit. Blow maar your mind. Hij blijft leuk. Hij blijft ontzettend lekker. Ja. Chucky meets Obek en New Mix. Lock and load, je hoort hem hier op Zandvoors grootste dansvloer. So I'm blow your mind. And blow your mind with the rock in front. And blow your mind.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 I'm here once to do I'm here once again. I'm here once to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 Dennis, dit is zo'n lekkere plaat, hè? Ja, ja, ja, Eigenlijk Uitjes moeten er. Er moeten echt wel zo'n moeten doorheen. Chucky ja, en. Die heb jij toch, die luchthoorntoeter? Dennis, wrijf het er nou niet nog verder in dat ik mijn harde schijf Als... ben vergeten waar die op staat? Ongelooflijk. Ja. Ja, ja, ik had een hele hoop platen. Ik had gewoon uh, ruim drie cd'tjes uh, nou, misschien vol. Misschien kan ik nog een beetje. nog wat nieuws uh, opzoeken. Nog voor dit eerste uur. Misschien nog snel. Ik ga het proberen. Ja, maar ja. Nieuws brengt ons gelijk bij Tweets and Beats. Ja, ja, ja, ja. Ik heb ze klaarstaan. Wat is er allemaal. Natuurlijk, Layback Luke's nieuwe single op Mixed Mash. Iedereen vindt hem ontzettend geweldig. Ik ook. Ik vind hem echt super gaaf. Gaat ook straks in mijn set langs. Dat is heel mooi dat jij hem gelukkig bij hebt. Ja, hij staat op mijn harde schijf. En ik heb hem ja, dus. Ik hem niet bij je. Ach, nee. Ach, Gelukkig zijn we net een tweeling. En heb jij uh, het ene gedeelte en ik het andere gedeelte. Ja. Hé, hey, maar wat, uh, wat brengt ons allemaal? Bart B. Moore, Boston, New York en New Orleans dit weekend. Bring it on! Stealth Records. Uh, die zegt ook, ja, dit is de video uh, van de Stealth Live Tour uh, in uh, Miami. ...zorg dat je er klaar voor... ...want we komen dit jaar... ...op 26 maart... ...naar de mansion in Miami. Uh, wat hebben we nog meer... Uh, ...Dennis voorbij zien komen? Nicky Romero... ...die zegt nou... ...ik heb uh, nog een stuk of uh, tien platen klaarstaan... Ze zijn helemaal klaar af, uh, tijd om uitgebracht te worden. Nou, dus die uh, kan het hele jaartje wel uh, door. De, dat gaat het uh, zeker wel worden. En ik las ook eventjes snel voor, toen jij voorbij scrolde. Zijn plaat Solar staat op nummer 17 hè, in de Big charts. In de, de gewone, de overal of in de house charts? je een chart? klein stukje terug scrollen. Klein stukje scrollen, scroll, scrollen, scroll. scroll. Scroll, scroll, Ja, ja. goed. Je, je kan hem gewoon eventjes niet vinden. Oh ja. Eh... Uh, Nummer 17 Beatport. Ja, nee, het staat. Dan staat er verder niks bij. Misschien is het wel overal hoor. Oké, okay. nou wil je een nieuwtje over Toms. DJ Tom Stefan, ga dan even naar zijn uh, SoundCloud. En daar vind je weer een nieuwe track, zo ongetwijfeld. Uh, ja, er zitten een hele hoop uh, mensen al uh, te hypen voor Miami. Die met het, het speciale KLM vliegtuig uh, meegaan. Oh? Heb jij dat niet meegekregen, Dennis? Nee, nee, nee. Er was uh, samenwerking... Ja, KLM die zegt... Uh, we hebben weddenschap, want al die DJ's zeggen... We willen een directe vlucht naar Miami uh, op die datum. Ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Nou, zegt de, uh, zeggen ze onderling... We gaan een weddenschap doen. Wij, wij, wij kunnen binnen een week kunnen we dat vliegtuig uh, vol krijgen. Binnen 24 uur... staat het complete vliegtuig vol gereserveerd... Met allemaal DJ's, producers en al iedereen die wat binnen de, de muziekindustrie te maken vol heeft. Volgeboekt. compleet volgeboekt. Dus die, ga, die hebben Dus die een... vlucht die gaat naar uh, Miami. En eh, ik ken eh, iemand, onze enige echte vriend van de show, DJ Raimundo, die, die... Gaat, die gaat mee. Oh, die kijk. gaat mee naar Miami Hij gaat, dus, Maar dat is wel grappig want er zijn alle producers DJ's bij elkaar in één vliegtuig Dat is toch gewoon gaaf uh, BNN gaat er ook een uh, programma opnemen Speciaal uh, live, omdat dat uh, een, uh, live, Nou het uh, zal niet live zijn Maar uh, gewoon dat zo'n vlucht ja, Dat zo'n vlucht uh, vol met DJ's uh, gaat Ja, lachen, dat, dat is dat natuurlijk is hartstikke lachen, lachen. En uh, wat, wat hebben we nog meer uh, Dan de uh, voorbij zien komen Want uh, ik zeg dan uh, DJ Raimundo van zijn, uh, tra zijn track uh, die recent op uh, Sneakers is uitgekomen, zijn remixes. Ik zal je zeggen, Dennis, die zijn vet. Heb je ze bij je? Ja, ik ben jouw andere helft, toch? <lacht> ja, ik heb een harde schijf niet bij me. Maar deze, CD, maar deze heb ik zeker gebrand. Nee, Die, je, die moest gewoon extra maken. Die moest er gewoon. DJ, uh, DJ Raimundo's track heet Come on, voor de mensen die dat nog steeds niet weten. Come on. Ver niet te verwarren met Chesto en Diplo. Dat is Simon. Ja, kom, come on, ons spreek je uit maar je schrijft er dus zo'n C met zo'n oh ja, uh, haakje. Uh, Om het kort te houden. Come, come on, lekkere track en je gaat het zeker straks in mijn set horen. Ik ben benieuwd. Ja, want uh, hij is nog niet uit. Exclusieve promo hier op Ziau zie je hem zo'n voort. Uiteraard. Terug naar de tweets. Ik zie hier een DJ Chucky. Ha hij is klaar met zijn uh, edits. En this is nuts. Carnival 2011 in Salvador is hij aanwezig. Hebben we nog meer uh, leuke nieuwtjes, Ja, uh, Ik uh, ben even aan het, aan het uh, schudden. Want je bent, uh, je bent stil met de nieuwtjes. Ja. Wil je vanavond... Het zijn een, uh, beetje, Be het zijn een beetje onderling gesprekken tussen uh, DJ's. Ja, dat gebeurt meestal. Wil je naar uh, de patronaat... Dan kom je Biggie Beke Beckerfiets te tegen, want uh, vanaf twee uur uh, is hij daar aan het draaien. Nou, dat zal wel uh, behoorlijk feestjes zijn. We kunnen nog uh, zo door naar de show, Dennis. En uh, morgen Chocolate Chocolapuma, Fact in the House, at King Kamehamehamehamehameha, Frankfurt. Wie komt er? Oeh, die gasten hebben ook echt humor, hè. En uh, DJ Rehab, die is uh, terug in Nederland en hij is een usb sticks uh, aan het updaten. Ik hoop niet dat hij ze vergeet. Nee. <coughs> Want uh, hij zegt, uh, ja, hij is uh, aan het updaten met some magic. Dat zal wel voor die uh, Pioneer zijn. Uh, Shermanology, je met trots, uh, met trots ze onze nieuwe samenwerking met de Shapeshifters. Met de plaat Waiting For You. Komt uit op Defected Records. Oeh. Hou het in de ik gaten. Ik vond hun vorige single van de Super supergoed. Die She Freaks. vond ik een steengoede plaat. Dan nog even van uh, Olaf Basowski. Als jij een fan bent uh, uh, van, ja, van zijn sound. Dan uh, zou ik zeker ook naar zijn uh, Roots Radio uh, van de versie in maart uh, gaan uh, luisteren. Op zijn Soundcloud, daar kun je hem luisteren. Maar ook downloaden. Dus wil je het altijd eens horen hoe zijn stemmen is uh, ja, in zo'n set? Zeker doen. Ja, Chucky, vannacht ga ik uh, voor, voor de, de grootste publiek ooit draaien. Ja, hij is bij het carnaval in Brazilië. Op zijn minst, uh, minst 1 miljoen mensen, op zijn minst. Ja, dat is een gek huis daar hoor. Dat, uh, ik ben benieuwd. Nou ja, een laatste tweet voor vanavond dan. DJ Robert Hartwell, vriend van de show... Die heeft vanavond zijn allereerste aflevering van Hardwell on Air op Slam FM. Van 11 tot 12. En wij wensen hem natuurlijk heel veel succes met zijn set. Dennis, ik vind ze mooi voor deze week. De tweets en beats, ze gaan de koffer weer in. Volgende ja. week weer een hoop nieuws. Tijd voor een lekkere plaat. van van deze van D. Ramirez. Futuring Steve Edwards. Keep us together. Zometeen! Ja! Zometeen! Hij staat echt helemaal klaar voor je. De partyguard. Hou hem hier! Gaat nou, het, zo? Goed. Het gaat helemaal fantastisch, joh. We waren even in een dipje dat ik uh, mijn harde schijf uh, vergeten was. Ik denk, waar is hij nou? Hij zal toch niet ergens onder in mijn tas zitten? Mijn iPad bij me. Ja, nee, ik heb hem niet op een uh, <gacht> marktplaats gezet. Er komt trouwens een nieuwe iPad uh, uit, hè? Dus gisteren. Ja, Dennis, die ga ik halen. Ja, ik vind het nog steeds drie keer niks. Nee. Ik vind het een verredelde spelletjescomputer. Okay, nee. Maar ja, misschien moet ik er nog gewoon aan winnen ja. Maar terug naar de muziek Dit was D. Ramirez Futuring Steve Edwards Keep us together En ja, ik ga naar de klok We gaan maar heel snel doen hè Onze enige echte See it Party Party, Partyguide En wat gaan we vanavond uh, beleven allemaal Eventjes scrollen nee. met die muis Als ik Hij even is even zo niet... eventjes net even stel Oké, okay, framebusters een hele gave line-up Volgens mij Wil je niet alles verklappen? We beginnen met vanavond We Are Golden. Waar vind je We Are Golden in de escape? Van kwart over elf tot vijf kun je daar helemaal terecht voor 15 euro. En wie zien we daar in de line-up staan? A Real Canario, Brian Chunro en Santos. Richie Romero, Gennaro en Villa, Brothers in the Boots, Miss Sugarware, Saxie Mr. S, Casicas on... Mo MC, Pascal Moreno en Tyron Campbell. Dan gaan we door naar... Madhouse. Met onze DJ Jean. In de Panama. Van 11 tot 4. Even kijken. Prijs is 10 euro. En natuurlijk door is more. 15 euro. Uh, voorverkoop bij Paylogic. En er zijn twee, uh, twee, twee zalen. En in het theatergedeelte... DJ Jean, Erik van Kleef, Nitson, Paulo en KBCA. En in de studio gedeten Rua, de Bike Show en nogmaals Nilsson, Palo en KBCA. Dan gaan we naar de zaterdagavond, naar Framebusters. De avond dat onze enige, nou oh ja, enige, dat onze vriend van de show, DJ Raimundo daar de wheels of steel gaat roeren. Vanaf 11 uur kun je naar binnen en om 5 uur wordt je vriendelijk verzocht je jas bij de garderobe op te halen. Kaarten zijn, zoals wel bekend, 16 euro. En te koop via Paylogic. Wil je weten wie dat de line-up is? Vanmorgen staan de shapeshifters uit Engeland. Natuurlijk onze Raymundo. Hij kikt vanaf 11 uur tot een uurtje of drie. Ja, dat doet hij altijd. Van 11 tot drie. Oh, hij is de opener. Hij... Nou ja, de opener en de hoofdwerk... De, de opwarmer. Uh... Nou ja, opwarmer. Hij staat gewoon prime time. Daarna komen pas de shapeshifters eigenlijk. Die doen min of meer de afterparty. Die zou ik ook wel eens... Nee, die hebben wij live gehoord, hè? In de... MG Prime. Nee, eh... Uh... De shapeshifters. Ja, een ja, dance event, toch? Ja. Dat is toch live? Vonden we het niet speciaal toen. Nee, maar misschien kwamen het ook... Volgens mij kwamen wij net midden in hun set. Ja, maar het is ook nog wel eens een keertje... ...druk uh, met zo'n MCDM-DX... ...vind dat je ja, toch... Uh, worden uh, heel snel achter elkaar zo draaien... Ja. ...drie plaatjes en meteen de volgende... ...dus het gaat heel vlug. Daarom. En uh, de Eclectic-zaal uh, is er natuurlijk ook nog... ...daar staat Martino Rosso. Dan gaan we naar 5 maart zaterdag... ...in 5 Days of... ...day 4. Wat staat er Dennis... ...op het programma? De uh, line-up... Even kijken, Hercules and Love, Affair, Aeroplane, French Horn, Rebellion, palmbomen, Tom Tra Trego, Job de Wit, Tetro en Shitrobot. Oeh, dat, dat volgens mij is dit een hele minimal alternatief in die dancefeest. Uh, nou oké, okay. nou ja, en uh, de prijs is 16 euro, maar ik hoop voor je dat er nog kaarten zijn, want ik heb zo via de Twitter al vernomen dat het aardig uitverkocht is. Waar je nog wel heen kunt, dat is de Midnight Freaks. Je vindt het natuurlijk in Club Air, in de Amstelstraat, oftewel het oude IT-gebouw. Wat zaten we deze avond? Simon Baker, Klims Live en Julian Chaptel. 15 euro zijn de tickets en je kunt ze vast kopen via Logic. En tot slot, het laatste feestje van deze partyguide: gaan we naar het buitenland. Dan gaan we voor Vedder Le Grand naar Club Nox. Want in Antwerpen. van 11 uur avonds tot 7 uur in de morgen. Dat is onze enige echte DJ Vedder Le Grand. Ja, in een eentje, solo's. Ja. En nou, als je denkt, nou, de kaarten die zullen wel uh, flink prijs zijn. Nou, dat uh, zal je heel erg meevallen. 15 hele Belgische euro's. Nou. Dacht. 15 Nederlandse euro's. Dan zou we ook. ik wel voor naar Antwerpen gaan. Hè? Dacht het wel. Kaarten kun je komen via ticket trips. en wil je meer weten www.noxantwerp.be en Nox schrijf je met N-O-X-X. -X. Tot zover de uit voor deze week. Gauw over naar deze lekkere plaat van Avicii Dennis. Ja ja. Ja ja. Sweet dreams. Avicii sweet dreams. Avicii sweet dreams. Tot zover het eerste uur. Zometeen. An hour long. Non-stop in the mix. The one and only!